10 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. Bij de eindexamen klachtenlijn zijn alle records gebroken. Er is dik 210.000 keer geklaagd door leerlingen die bijvoorbeeld vragen te ingewikkeld vonden... of te weinig tijd hadden om alles af te maken... Bij scholierenclub Lax hebben ze wel een vermoeden waardoor het komt. Je raadt het al, corona. De examens zijn niet uh, expres moeilijker gemaakt dit jaar of expres makkelijker gemaakt. Uh, en toch ervaren leerlingen ze wel als moeilijker. Uh, leerlingen zijn minder voorbereid, uh, de mentale gestelte is echt achteruit gegaan bij veel leerlingen. Uh, en dit verklaart ook waardoor ze soms uh, wel geschrokken zijn van uh, de examens die ze voor hun kregen. De meeste klachten gingen over het HAVO-examen Nederlands, maar ook wiskunde A op het VWO beviel slecht. Zes op de tien examenleerlingen trokken aan de bel over onnodig ingewikkelde vragen. Er zijn vier mannen opgepakt voor de explosies bij Poolse supermarkten. In december en januari was het raak bij winkels op verschillende plekken in Nederland. Waarom dat gebeurde weten we nog steeds niet. De opgepakte verdachten zijn alle vier tussen de 20 en 26 en komen uit Amsterdam. Een van hen is opgepakt in Frankrijk. Een man van 33 uit Drachten heeft voorlopig zijn laatste fietstochtje gemaakt. Hij reed afgelopen weekend rond zonder achterlicht. Toen agenten hem een boete wilden geven... kwamen ze erachter dat hij eerder al was veroordeeld tot een jaar gevangenis... maar nooit op was komen dagen om die straf uit te zitten. Dat moet nu alsnog. En iemand nafluiten of naroepen op straat wordt strafbaar in Enschede. De stad wil de overlast van seksuele intimidatie op straat harder aanpakken... en daarom werken ze aan een verbod... Ook deze meisjes krijgen regelmatig dingen naar hun hoofd geslingerd. Ja, nagroepen van, uh, goh, uh, we gaan die mooie beentjes naartoe, weet je wel. De, de best wel doorsnee opmerkingen, maar uh, ja, ook gewoon vooral nagekeken of gewoon het fluiten, zeg maar. En vrouw, als je alleen bent, dan ja, moet je wel alleen lopen, weet je het zeker? Zal ik je niet naar huis brengen? Rotterdam kwam eerder ook al met een verbod op straat intimidatie, maar werd uiteindelijk door de rechter teruggefloten. Omdat het verbod in straat, strijd zou zijn met de vrijheid van meningsuiting. In Enschede denken ze dat ze een manier hebben gevonden waarop het wel geregeld kan het weer een heerlijk zonnig dagje, bij de wadden niet warmer dan een graad of 18... ...in de rest van het land temperaturen tussen de 23 en 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland file bij Amsterdam op de A10-Oost richting de A10-Noord... ...staat tussen knooppuntwatergraasmeer en de afrit Amsterdam-Noord... ...5 kilometer file. Er, er zijn twee rijstoken dicht door een ongeluk... ...en de vertraging is een half uur...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 Ik hey, nou, het nee. was een pittig opening. Wat ja. dat kan nee, weer zeggen, hey, ja. ik ben wakker. <laughs> ja, maar jij hebt net al een uur op mijn fiets die nergens heen gaat gezet. Ja, Frank, ja. ik heb alleen weer een Kun je daar iets van vindt? vertellen? Nou, dan ga je op een fiets zitten. Hè, en uh, die fiets gaat nergens heen. Die, die blijft fiets gewoon die staan. je vroeger de home trainer noemde. Ja, soort van. Maar, maar, dan, het is dan, maar dan is dit een wat zwaarder. Je hebt hem zelf geholpen ja, binnen te Maar het tellen. is ook in die zin een gemoderniseerde versie. Omdat jij dus een scherm voor je hebt. En, en nou, ik heb een televisie voor me. Ja. En die stream ik dan met een, uh, uh, een, uh, een, uh, een appje. Dat heet... Uh, ik zal wel even, kan hem, kan hem wel even laten Kan maar je dat even maar, laten horen, uh, ja Wat mij betreft wel. Ik uh, kan hem even ik, doorsteken. Want uh, hem een ik beetje. Kan, zal hem even doorsteken, joh. Wacht even. Dan haal ik hem even van het stream af. Maar dat, dat is gelinkt aan de fiets of aan de, de, de zwaarte van de trappen? Of hoe, hoe moet ik me... Nou, ik, zat, ik ga het je helemaal vertellen, Frank. je, je. Kijk, en dan begin je. Start workout. Nou, dat is dan uh, een, een, een app die heet Cycle Masters. En, uh, die hebben allemaal verschillende, uh, ja. verschillende uh, uh, routes die je kan fietsen. Virtueel natuurlijk, ja, helemaal niet ja. echt. Is niet nee, echt. nee, want. Je gaat niet echt naar de Ardennen even. Nee, daarom heet, noem ik het ook de fiets die nergens heen gaat. Ja, en dit is de Col de Listeron. Col de Listeron. Col de Liséran. Nou, hoor. Yes! Yes! Yes! Yes! Korte opname. Ja. <laughs> en dan zit je naar te kijken. En dan zit je naar nou te kijken op je tv. Ja, voor de luisteraars, zie je in een vrolijke bergachtige omgeving. Uh, gezien vanaf de asfaltweg die onder de fiets die nergens heen gaat doorbeweegt. En rechts in beeld gezeten een man op uh, racefiets die, die op ook nergens, nergens heen gaat. gaat. Heel goed. Hey. Dus dan nou, ja, hebben de luisteraars een beeld dat je dus kan fietsen met mooi weer. Ja. In je eigen woonkamer. En kijkend naar een scherm als ware je ergens in de Ardennen of in de... Nou, dit, is, dit is ergens of, in uh, de, de kool de lissra. Vroeger had je kolal, maar dat was lijm. Kolal was lijm. Ja, ja. <lacht> Muziek, ja. Nou, nou, dat nou. Vind nou, wel, nou ja. dat, vind, dat vind ik wel heel erg. Nee. dit is dat verhaal, jongens. Ja, Hartstikke maar, leuk. Eh, en, uh, je bent, uh, je, ben, je bent, je een uurtje, ben, ja. je, werk jezelf in het zweet. Maar en weet dan, je, dat, uh, wat, wat mij het grootste voordeel zou lijken, is dat je dus geen lekker band kan krijgen. Frank, daar heb je helemaal gelijk in. Hè? Want ja. die fiets gaat wel door. Weet je wat ik het leuke van jou ja. vind? Dat je altijd <laughs> met die goede opmerkingen komt. Hé, <laughs> hey, maar is winstuiden niet, hè? Ja, uh, dat is een eigenlijk... mooi weer. Ik ben zeer blij voor de familie Stuiven. Ja, ik ja, ben uh, blij voor de familie Stuiven. De familie zijn heel erg uh, uh, uh, blij, zeg maar gewoon blij. Ja, want uh, zijn vrouw Helene, uh, die natuurlijk verantwoordelijk... Uh, is, is natuurlijk, zij is verantwoordelijk geweest voor de, een behoorlijk aantal... Uh, Televisieprogramma's ja. uh, die zijn weer gaan niet uh, kennen. En, ik ga weg, Helene. Ja, en die <laughs> heeft nu uh, haar welverdiende rust. Met mooi weer, dus geen natte voeten meer s'nachts. Uh, ik begreep van Tino dat je s'nachts op een camping. Dat was wel de eerste week, heb ik begrepen. Ja. Nou, het uh, heeft ook wel aardig geregend kan Daarom, ik vertellen. En, en ik zie me dat dan zo voor me. En, uh, en daar is zo mooi duidelijk, dat, dat wij op de camping stonden in Jaffran. Mm -hmm. uh, Kim's Camping. Ja. Dat het op een gegeven moment zo weerzinwekkend hard dreigde te gaan regenen. Want voor de regen feitelijk viel. waren wij al zo, hadden we die tegenwoordigheid oh, oh, ja. van geest. om het tentje op te breken, om gauw in, in, in het hotel. <laughs> Of vervolgens vanaf een droogbalkon gaten te slaan. Hoe de overige kampeerders, die niet naar het hotel besloten te gaan... zich uh, gravend over de camping bewogen. Oh, wat een drama was oh, dat. Oh, met regenwater. Dat nou, hebben wij en, uh, goed gedaan, hè Frank? Kijk, dat was een slimme zet. Ja, dat was een slimme zet. Kamperen is vooruitzien. Ja. <laughs> Kamperen is vooruitzien. Nou, ik ben het, uh, ben het helemaal met je eens. Kom, laten we een stukje muziek draaien. En ik heb een, uh, een heel vrolijk deuntje van een... Uh, van een meneer. Oh, dan moet ik hem er wel in doen. Ja, doe jij hem er een ja, IG? Ja, ja, ja, ja. Wacht even. Ja, het, is allemaal, het is allemaal techniek. oké, techniek. Huppakee. mensen. oké. Wat ga je doen, allemaal? Ben je, ben je nog steeds uh, radio nieuwsdienst? Uh, Wat is het? ANP? Kom maar. Oud. Oh. Mooi, is een mooie plaat, jongen. Mooi plaat. nog De Show met loogman paardenkoper en koper. Ik I'm not the only Ja, Zegt nog maar niet dat het niet mooi is. Ik krijg weer een lesje dossier. Juist, top 10 geweest, ja. 1973. Ja. Geschreven door uh, uh, Rod Argent en Chris White van de Zombies. En uh, met, cross, met uh, Rod Argent treedt hij nog steeds op, deze man. En uh, het schijnt een hele vriendelijke, ontzettend aardige man te zijn. Ach. Nou. Ja, nou ja, dat is leuk om te horen, dat weet is je. zeker leuk om te horen, hè. Want... Vind je niet, Frank. Er zijn ook een hoop niet aardige mensen. Er zijn een hoop niet aardige. Nee, mensen <laughs> nee, maar goed. Maar ah, weet iedereen wel. Ja, dat weet ik ook wel wat nou van, van. Maar naar... uh, dat is niet geschikt om hier op de radio te. Nee, te ja, hangen het onderzoek zou ik daar weinig over. <laughs> ja, <laughs> ja. het onderzoek. had je nog wat leuks, Frank? Nou, leuks, ja, als ik uh, nu naar buiten kijk, s morgens wakker wordt en ik zie de zon schijnen. En met een strak blauws werk... dan word ik daar wel enorm blij van, G. Ja, Frank. dat En dan zijn... gooien we de keukendeur open... en dan wandel ik door de tuin op mijn landgoed... Ja, dat is een klein landgoedje. Een klein landgoedje. Maar niet Hoe zit het met jouw landgoed eigenlijk? Nou, mijn landgoed gaat niet ja. verder dan uh, een balkon van ah, ja. Nou, het is wel een nou, ja, ja, Dan meen ik geen van. 7 bij 4 ook. meter. Kijk. Dus Heb je er nog iets speciaals mee gedaan? Ja. Uh, Wat hoe bedoel je? Wat speciaal nou, Een mooi meubelement ingezet. Ja. Een grote tafel. We kunnen ja. met zes man, uh, met 8 man eten daar. Ja. Dineren. Dineren? Mm -hmm. En, uh, en slager Joey kan zo vanuit de winkel de de doodjes op de rooster mikken. Dat nou, zou ik kunnen. Heb, ja. uh, in, in het begin zou dat lukken, ja. ja. Ik heb uh, Slager Joey uh, uh, uh, een foto gestuurd. En, de, de, we, hij zit in een van de mooiste pandjes van zandvoort, ja. en, de zandvoort. Zo'n geveltje. En Zo'n trapgevel. Maar daarbovenop staat een leeuwtje. Helemaal, okay. helemaal bovenop. Maar die, die, die, die, die, dat, dat steen wordt vastgehouden met een metalen band. Van, ja. van, uh, en die is helemaal doorgerot. Dus ik heb. Ik zou er wat aan doen. Ja. Voordat dat ding naar beneden komt. Met een flinke storm. Ja, ja, dat, en dan kan je echt lachen. Want dan, uh, ja. als je dat op je hoofd krijgt, is het klaar. Ja, zo verbaas ik mij over. Uh, want dat staat natuurlijk al een, een, uh, meer dan 100 jaar. Maar als je ziet hoe. Uh, gebouwen tegenwoordig in elkaar worden ge gebaggerd. Mm -hmm. Dan denk ik ook van bij de eerste de beste. Ja. megastorm flikkert dat toch allemaal. Maar... Dan zijn ze in Noord bezig met die flats ook. Ach, die... En dan wordt er een houten raamwerk mm -hmm. aan de betonnen binnenmuur, die is nog gelukkig wel beton, vastgemaakt. Een, rachel, een houten rachelwerk. En daar worden gewoon een soort tegeltjes tegenaan geschroefd. En dat is dan de... Te... Je bent het over die flits. Ja, dan denk ik van hoe, hoe sterk. Tegenover de brand tegenover de brand, ja. nou, Dat is leuk nieuws dat je dat zegt. Dus uh, voor mijn Als collega Marcus van Dam, want die heeft daar een, een appartement gekocht. Ja, ik uh, ken meerdere mensen die is... daar. En het, het zal best goed in elkaar zitten. Maar ik verbaas me over die moderne techniek. Maar wellicht komt dat omdat ik zelf niet zo'n modernist ben. Nee, dus ik denk dat het daarmee te maken heeft, Frank. Van de oude tijd het... met de kalkzandstenen binnenmuren, plaatsen en dan een buitenmuur. Maar, maar ik denk, denk dat daar best over nagedacht is. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja dat moet wel. Want anders dat het een flat in elkaar flikkert. dan uh, het is ook niet goed voor je naam. nee dat Hè? Als bouwer. Nee, maar als het uh, straks uh, uit elkaar korrelt... is het ook niet leuk, denk ik. <laughs> het, buiten, het buitenwerk, weet je. Wat, wat we Frank het net over hebben. En als dat ja. afbreekt, dan, uh, dan word je daar ook maar niet vrolijk van. Denk de, ik. ja dat zijn de hedendaagse techniek. -com. Ja, nee, dat is, dat is, dat is ja. helemaal waar. Helemaal waar. Helemaal waar. Helemaal waar. Maar oh. het, uh, Heb je nog wat leuks meegemaakt van de week? Um, ja ik, bij mij is er ja, de ja. eerste prik uh, gezet kijk, afgelopen ja. zondag uh, mocht ik uh, de eerste prik ontvangen dus ben ik ben nou uh, voor dan een leuk, deel eigenlijk. ben ik dus nu uh, he, ja. een beetje beschermd na ja. de tweede prik uh, ja. schijnt ik uh, dan 94 effectief uh, te dus. zijn maar dat moet nog even een paar weken duren want uh, ja. ik moet dan mee naar Beverwijk oh kijk Ook naar ja. Beverwijk ja echt waar ja 3 juli daar was het uh, snelst dat uh, ik geholpen kon worden. Maar daar viel mij trouwens ook op, wat, op uh, afgelopen zondag. Want ik denk dat de NS iets aan het uitproberen is. In Formule 1 tempo uh, treinen laten rijden naar Zandvoort. Ja. Het was eigenlijk bijna om de 10 minuten dat er wel een trein okay. vertrok vanuit ja, dus ja, Dat constateerde ik ook afgelopen zondag. Wat ging er gisteren mis dan? Ja, dat had uh, te ja. maken met, uh, met de onderlinge communicatie met de machinisten. Daar had maar het mee te maken. Het treinverkeer in vrijwel het hele land is maandag platgelegd vanwege een grote storing. De storing wordt volgens de NS veroorzaakt... door een landelijke storing aan het telefoniesysteem. Oh. Ja, ja dat, uh, die machinisten die schijnen nog wel eens telefonisch... met elkaar in verbinding te staan. En dat werkte dus niet. En dat is de reden waarom ja. een deel van het treinverkeer Aha. plat lag. Ja. Nou, maar ja, maar goed, uh, begrepen uit de in de relbode, waar overigens mijn neef... dit geven hele zei. Ja. Dave Paardenkoper als uh, strandpachter ook nog even werd genoemd. Ja. En ook nou. uh, hij uh, zei blij te zijn met uh, dit prachtige weer. Ja, Al is het natuurlijk uh, maar een povere start... omdat je natuurlijk uh, niet vol gas mag draaien. Nog niet. Maar nog niet. En uh, dat is dan wel weer een hoopvol bericht uit Den Haag. Als alles mee blijft zitten... Dan kunnen we dus eind van uh, de maand juni een uh, volledige opening ja. tegemoet zien. En ik toch? ga nog nee, een uh, stapje ja, verder. Want ik zat ook op zondag op het station van Beverwijk. En ik uh, krijg dan zo'n nieuwsbrief van het uh, Algemeen Dagblad. En dan zegt uh, Hugo de Jonge... Ach, kunnen we kunnen vanaf 1 september ook uh, gewoon helemaal gas uh, gaan geven. Ja. Dat is ook heel fijn, want uh, meteen, het, het, het was meteen de tweede versnellingsschakel. Ik denk, dat is mooi, 100.000 mensen per dag op de tribunes van de, van de tseki Ja, Dat is meteen uh, gelijk ja. en dat wordt dan ook meteen uh, bevestigd in de media... want ik heb daar gisteren weer het uh, nodig over uh, gelezen. Ja, hey, ja dus die, weet ja. jij wat van de invoering van het tijdelijk parkeerbeleid in uh, Zandvoort? Noor, Zandvoort Noor. Ja, dat, dat, ja, voor een deel. Je, ik, ik heb het niet helemaal uh, rond... Uh, en meegekregen, maar ik, het schijnt zo te zijn... dat je dus je eerste vergunning... dat je die dus uh, voor niks krijgt. Maar een tweede, ja. daar moet je dan voor betalen. En okay. dat, ja, Tenminste, ik weet het niet helemaal zeker... dus hou me te goed. Hè? Want misschien zit ik hier uh, allerlei dingen te, te beweren op de radio... en die kloppen niet... Dat er dan weer een een of andere woedende raadslid... Wel, in die zicht leuk. zitten te, ja. te raaskallen van, van wat zeg jij nou daaraan? Maar ik, ik, ik weet het niet helemaal ja, of je Je moet visite. voor de visite kentekenplaten laten ja, maken... Zoiets. met jouw nummer waar de vergunning op zit. Ja. En dan hang je even zo'n plaat erop. Ja, wat briljant. En dan uh, kan ah. iedereen daar parkeren. Maar, maar ben je een briljante gast? <laughs> ze scannen je kenteken in. Ja. En ze gaan niet kijken of er een Nederlands keurmerk in je kenteken. Maar goed, dat is ik Ja, het is wel een heel <laughs> slim bedacht ja. Ja, maar minuten eigenlijk... de straat parkeren voor één geld. <laughs> ja, dus <van> op. <laughs> Dat is geen geld, jongens. <laughs> ja, ik, uh, ik moet toch steeds denken aan, aan die term die jij wel eens hanteert, Frank. Roverijt. De Roverheid, De Ja, de is Het is wat dat er gaat... Uh... Ja, ik ben benieuwd uh, wie dadelijk uh, deel gaat uitmaken van de nieuwe te vormen Roverheid. Ja. Dat, dat wordt oefenloos geluld door mevrouw Hamer. En, uh, nou, dat zou, het zou sowieso wel uh, Rutte weer zijn. Ja, Rutte sowieso, dat, dat, dat, dat denk ik ook. Maar ik denk, als hij maar niet als een uh, blije loopse poedel op schoot komt te zitten... bij een Moeka, tegen de vrieskist Nee, joh, Want, die, zijn toch, die zijn toch al helemaal uh, het nee. soort van, uh, ja, maar bijna, bijna gebroeierd. Allemaal voor de bune ja, voor de BUNE, ja, Voor de zijn ja. ze gebroeid ja. uh, Maar dat uh, was ook maar kortstondig. Dus denk ik dat, denk dat, en dat ze zoenen? <laughs> nou, ik weet het niet. Tong, tong zoenen. Die Markt vindt het wel een. Die het wel is een boefje, hè? Ja, die is ja. stouter. Een stoutertje. Ja. Maar goed. Ja. Maar goed uh, nou, laten we eens uh, uh, gewoon wat horen. Uh, ja. Moet ik het uh, doen? of? Nee, helemaal niet. jij sorry hoor. Ik zit een schapel in dit. Keihard, je hebt het nou al verpest bij me. God! Je lijkt het. Het moet keihard zijn, jongens. Goedemorgen, Jaap. Ja, leuk. I, I was everything. say ook nog. Het is niet te, te geloven. Ik kan mij dat ja Goed, voor de mensen die het niet weten, Else de komt zo nog een keer voorbij. Nou, bij. Hij gaat verdammen. Ja. <laughs> Vinden we dat te erg? Ik denk het niet. Ja, ah, uh, natuurlijk niet. Maar. Ja, wat vind jij van ons dorp? Wat ik van ons dorp ja. vind. Nou, qua, qua uh, pla planologie. Uh, architectuur uh, hou op. Dat is, als, ik, als ik daaraan denk, krijg ik alweer uh, iets, iets uh, op plekken uh, waar we uh, uitslag onder uh, plaatsen waar ik het niet wil hebben. Ja. Want uh, dit dorp kan uh, uitblinken in besluiteloosheid. Uh, het, het is een tig jaren plan voor volgens mij voordat er uh, de paal ergens bij het watertorenplein ja. erin gejezen wordt. En zo geldt het bij uh, allerlei andere dingen. Wat dat betreft, uh, ik vind het uh, bij sommige mensen die in de gemeente. Niet allemaal, want er uh, uh, zitten een paar wel bij me van goede wil. Maar ik uh, denk uh, dat het tig jaar voor nou, gaat duren... voordat er iets uh, gaat gebeuren in ja, dit dorp. Want er stond de verslaggever die afgelopen zaterdag in de ruilbode. De, ah, de, de ja, de gele ik gele heb raad, het gelezen, ik heb het gelezen, ja. Ja, een televisiegelegde plaats waarbij die Scheveningen vergeleken met, met Zandvoort. Dus is appels met bananen vergelijken, vind ik eerlijk gezegd. Dus, maar goed. Ja, wel voor een deel wel, maar één gemeente gemeen die is natuurlijk maar is ben jij een badplaats. Ja, maar ben jij nou blij met uh, hoe het in Scheveningen nee, nee, staat? Ja, een grote betonkelos. Dus. Ik hebben vanaf vorig jaar nog een partijtje in, uh, in Scheveningen of oh, dit jaar daarvoor weet ik veel. Hm. En uh, toen dacht ik van, nou, hier zou ik toch ook niet uh, doodgevonden willen hebben. Nou, maar Litouwers nee. woont er, he? Ja. Is dat zo? Ja. Toen dacht ik dacht dat je in Litouwen woont. <laughs> ja, ja, ja, maar. Uh, Gooi maar het Maar dat is. Je hebt het net over de, ja. de gemeenteraad. Ja. En misschien is dat ook uh, wel gekomen omdat. Uh, misschien gaat het over meerdere gemeenteraden. Mm -hmm. Daar heel vaak mensen zitten mm -hmm. die. Uh, voor een scheidsalaris dat werk moeten doen... en ook niet ter zakenkundig zijn. Soms zou je denken... Als je nou een wethouder van verkeer wilt hebben... Geef die vent een goed salaris... zodat je iemand kan inhuren... met verstand van zaken. En dat is misschien ook... Je moet nadenken... met wat voor poppetje je op de plek neerzet. Het is net een voetbal net Het is een mooi bruggetje... naar iets waar we naartoe moeten. TSSB? Nee, maar het uh, sportnieuws van een weekend. ik natuurlijk. Uh, ja, nou. ja, ja, ja, ja, want uh, ik denk, uh, maar dat uh, moet altijd even een uh, nette introductie hebben. Dus. Hé hey Hans, oude rups, nee, wat goed. gebeurt er allemaal op sportgebied? Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, Morgen. Ja, goedemorgen, we via de gemeenteraad naar de sport, dat is een mooie brug. Uh, ja, ja, ja zo, nee, dus dus je kan brug. het over het, uh, over het invullen van de poppetjes, het is net uh, waar je uh, als ja, coach... Ja, nou, dat is, is toch een mooie, mooie manier? Ja, ik vond het wel goed bedacht, Ja, heel goed, heel goed. Hey, je moet ik wil even teruggaan naar de uh, Indy 500, misschien hebt uh, hem voor een deel gezien, uh, Hans. Jammer, jammer, jammer. Het is een lange race natuurlijk. Hè. Jammer voor uh, Rines van Calmont, ja. de Rines VK, zoals hij daar genoemd wordt. Uh, hij werd uiteindelijk achter. We leverden nog uh, ruim 300.000 dollar aan prijsgelden over. Oh. Maar goed, uh, dus hij, uh, heeft hebben niet helemaal voor niks gedaan. Hm. Maar hij had een, een uh, trage pitstop, in die laatste. Ja, die was niet in beeld, hè? Nee, hij was niet echt in beeld, maar hij werd gehinderd door Brian uh, Hunter Way. Ja. En uh, ja, dat kostte hem gewoon uh, uh, veel seconden. En ja, ze rijden daar, het was de gemiddeld snelste race ooit, uh, over de 300 km ja. per uur. Houdelijk, ja. Dus, als, je, als jij drie seconden stilstaat, dan, uh, dan begrijp je wel hoeveel uh, tijd je verliest, natuurlijk. Ja. En uh, ja, er bleef ook nog een krik hangen bij die eerste uh, pitstop, dus het zat allemaal niet mee. Een oh. uh, krik hangen? Ik ja, dacht dat ze, dacht ze bij vrijdag kunnen, ja. kunnen wel. Ze, ze kregen in ieder geval een wiel eraf. Ja. Ja, ja. ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat ja, zat nou, er net dat aan wel te denken, ja. Dat is al heel wat, als ze er een wiel uh, eraf werken. Uh, ja, daarom, daarom. Hé hey, jongens, maar hij reed al 32 ronden, aan kop en uh, hij is nog heel jong. Uh, nog geen 20, geloof ik, dus... Uh, hij gaat hem en, nog wel eens winnen. Ja, hij gaat er nog wel eens winnen, weet je. Ik bedoel, Helio Joel Castranovic, de uh, uiteindelijke winnaar, een Berteljaar. Die, uh, die is 46. En won zijn eerste race in 2001. Dus dat is nog een hele tijd, geweest, 20 jaar geleden. Ja, vies. Maar het was uh, wel een vierde, vierde overwinning. Mm. En uh, hij schaat zich in een mooi rijtje met A.G. Voigt, L. Unser en Rick Mears. Nou, Namens jullie misschien weinig. Het Zij zijn wel ja, illustre namen hoor. Het zijn L. L. L. Unser Unser ja. Junior, ja, neem ik aan. Nee, Senior. Nee. Oh, ja. L. Ja, die op ja. Oh, wat goed, ja. ja. Het zijn de grote namen in, in, de, in, de, in die 500, hè. Ja. Want, uh, ja, Leijndijk uh, heeft, er, heeft er twee, ook een grote naam, hoor. Maar als hm. je de vier gewonnen, dan, uh, dan tel je echt mee, zo met, Ja, maar die, die Rick Mears en A.J. Voigt, dat zijn ook uh, illustere namen uh, die verbonden zijn aan die Indy die 500, hoor. Ja, AJ Voigt, absoluut. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, absoluut, absoluut, absoluut. Ja. Nou goed, die Castanova is uh, uh, dus de vierde overwinning. Uh, uh, hebben jullie gezien hoe blij dat hij ermee was? Uh, hij klon wel 36 keer het hek in. <laughs> en, ja, gelukkig zaten de toeschouwers, 135.000. Ja, dat was ook en, mooi. Um, ja, op zich is dat mooi, maar het is maar een derde wat er normaal komt, 300.000, ja. 400.000 mensen. Ja. Dus, maar goed, het was in ieder geval wel een mooi gezicht dat er sowieso uh, mensen op de tribune zaten. Die, um, uh, die, die heeft ooit nog in, in Europa gereden, Brit Formule 3. Ja. Maar hij ging in 1996 terug naar, de, naar Amerika. En, uh, Via de Indy Lights uh, had hij zich uh, omhoog gewerkt. Kwam uiteindelijk bij het Penske team. En uh, ja, dat was toen een grote naam in, de, in, de, in die racing. Ja. En um, ja, daardoor kon hij ook in 2001 en 2002 die, um, die Indy 500 winnen. Uh -huh. uh, uh, hij, hij is in 2009 nog met de Amerikaanse justitie in, aan, in aanraking geweest. Uh -huh. Hij had tegen uh, belastingfraude. Is daar uiteindelijk voor, voor vrijgesproken. Maar. Uh, hij heeft nu gewonnen met een klein team, het Mayer-Sheng-team, uh, racing-team, klein-team. En ja, daarom was hij waarschijnlijk ook zo blij, uh, want uh, ja, je, je wint niet zo snel uh, een, een Indy 500 met een klein-team. Uh, Oké, okay, nou goed, uh, wij, wij gaan ons weer richten op de uh, Formule 1, hè, denk ik. Ja, ja, ja lijkt ja, mij ook, uh, denk ja. ik. Met... Ja, Azerbaijan, uh, even kijken wat voor stappen daar gaan doen in Baku. Wat denk je? Ik denk ja, dat hij gaat winnen, uh, zomaar. Ja, dat, die kans is aanwezig. natuurlijk. Maar ja. ik denk dat de Mercedes sterk terugkomt hoor. Dat wel. We, we ja. moeten niet vergeten dat Verstappen en Red Bull uh, daar nog nooit een podium hebben gestaan. Verstappen heeft nog nooit een het podium gestaan daar. Nou, nou, dan wordt het nu ook de eerste keer, want het uh, was Monaco ook. Dat de een keer tijd. PRS weet wel hoe het werkt, want uh, die heeft twee keer op wel een podium gestaan met de Racing Point in Azerbaijan. Uh -huh. Want dat is eigenlijk zijn weer in Baku. Dus uh, mm -hmm. gaat, hoe het daar uh, verder gaat. Maar nou, goed, uh, 6 juni is dat, dus komende zondag. En dan uh. Uh, gaan we veertien dagen later naar Frankrijk. En dat is de eerste van een triple header. Een uh, oh, gaat... triple header? Een triple header. Zitten daar ja. er veel rechte stukken in, Hans, in die baan in Baku? Of, uh... Ja. Uh, ja. Ja. ja, dat is een van de sterke punten voor Mercedes. Ja, precies. Een paar hele lange rechte stukken in. Ja. Het rechte stuk zelf alleen al. Ja, nee, maar die, die Mercedes-motor is natuurlijk volgens mij nog steeds iets sterker. Ja. Maar je hebt ook hele, hele korte, bochtige uh, stukjes. Ja. Waar die Red Bull waarschijnlijk weer uh, ja. uh, zo... Uh, ...hard doorheen uh, kan gaan. Dus we gaan het zien. Uh, goed, Frankrijk 20 juni en dan gaan we twee keer naar Oostenrijk. Dat is ook bekend, hè? De, gaat het uh, door? Ja. ja, dat gaat door. Twee, okay. De eerste is de Grand Prix van Steiermark en de tweede van Grand uh, Prix Oostenrijk. Oostenrijk. Ja. Dus dan, er zitten drie races achter elkaar. En ze hebben, gisteren hebben ze bekend gemaakt, Oostenrijk, dat ze met volle bad publiek gaan. Ze gaan ook staanplaatsen verkopen. Ja, nee. Dus uh, waarschijnlijk krijg je weer een, een mooie, een mooie uh, oranje tribune. Dat ja, dat lijkt me hoor. Ja. Um, Oké, okay. nou ja, de Red Bull, Red Bull is ook bezig met de toekomst natuurlijk. Dat, uh, inmiddels uh, toch de uh, top-engineer van Mercedes weten te strikken. En die kou, ja. die zou eerst niet komen, maar die is toch een zwicht. Ik denk voor uh, heel veel geld. Huh? Hij uh, gaat naar uh, Red Bull en uh, uiteindelijk, uh, zegt Christian Horner, zullen ze zo'n 50 man van Mercedes bij uh, de motorendivisie van uh, Red <laughs> Bull Powertrain hebben. Ja. Dus, je... uh, nou ja, die hebben ze nodig om de komende drie jaar die, die, die Honda-motor uh, verder te verbeteren. Want uh, over in 2025 moeten ze dan met een nieuwe motor komen en... Uh, dus ze gaan de komende drie jaar nog door met, uh, met uh, die Honda-motor als uh, basis. En, uh, ja, die, en die Kabel, die, die, uh, dat is de grote man achter die uh, V6 Turbo-hybride van, uh, van Mercedes. Hè. Goed voor uh, zeven titels sinds 2014, dus die weet wel hoe het werkt een beetje. Ja. Uh, ze investeren enorm in Red Bull, ze hebben zeven testbanken besteld. Ze hebben alle installaties overgenomen van Honda, die met die motor te maken hebben. Mm -hmm. En uiteindelijk zullen er zo'n 300 man werken, 300, 350 medewerkers zullen er zijn om die uh, alleen maar die, die motor te gaan ontwikkelen. Ja. Wat voor motor het wordt trouwens na 2025, is ook nog niet helemaal bekend. Welke uh, naam? Ja, ja na... Porsche wordt genoemd, Volkswagen genoemd, dat soort... Uh... Ja, maar, ja, dat sowieso, maar ook uh, wat, precies wat voor motor het wordt. Hè. Wordt het een V6, wordt het een V8? Ja. Oh, ja ze, dat hebben dat... Een paar, ze hebben een paar afspraken gemaakt. Het moet uh, kostenreductie uh, moeten moet erin zitten. Uh, het moet een krachtige motor zijn die emotie oproept bij de fans. Dus ik denk dat die ook een hoop lawaai moet gaan maken. Hè? Dat, dat, dat, dat mensen zeggen dat dat een beetje uh, minder is de laatste ja, tijd. Acht cilinders is wel mooi. Ja, bij. duurzame bronstoffen moeten er gebruikt worden. En het moet aantrekkelijk zijn voor nieuwe fabrikanten. Ja? En dan kom je inderdaad bij Porsche of Volkswagen die misschien dan zeggen van, uh, daar stappen we in, weet je wel. Ja. Dus, uh, nou ja, goed, we gaan het meemaken. En, uh, ja, wat verder nog opviel, uh, verschrikkelijk ongeluk in uh, Muguelo, hè? Ja, Bij de Moto3 Grand Prix. Jason uh, Dupas een uh, Zwitser, 19 jaar om het leven gekomen. Erg veel pech had hij. hij uh, kijk, die, die, die, die, die... Ik heb het zelf niet gezien, hoor, gelukkig. Maar we uh, het ook niet te zien, want ze hebben het ook helemaal nooit meer herhaald. Maar hij werd overreden door een ondernemotor, dat, dat oh. is dood eigenlijk dood uh, ja, geworden, dat is natuurlijk heel vervelend. Dat is een uh, uh, geva gevalletje oeps. Sorry? Dat is een gevalletje oeps. Ja oeps, ja, ja gewoon pech. Uh, ja. ja 19 jaar, verschrikkelijk, maar ja. op gevaar en, uh, en uh, auto motorsport, uh, ja, dus die liggen dicht bij elkaar natuurlijk. Ja ik begrijp sowieso niet wat er al die gasten uh, op zo'n motor, Het uh, is echt niet normaal. Het is echt ja. niet normaal met 300 plus op ja, zo'n ding zit op twee wieltjes. Ja. Oh, Ongelooflijk, ja, En hoe ze eronder uh, die, die, die, die helling die ze maken. Ja, ik, ik rijd zelf motor, maar ik probeer het maar niet hoor, want uh, lijkt <laughs> ben toch een beetje te dienen. <laughs> oh, jij, jij, jij rijdt motor? Ik, ik rijd motor ja, ja, ik rijd motor, ja. ja. Wat Sorry. heb je voor een motorhand? Een, een BMW r uh, 1200 c Een, een uh, politiemotor? De enige de cruiser die BMW ooit gemaakt heeft. Oh, oké. Okay. Uh, hij, hij was ook in die film van James Bond. Oh, die, die. Ja, Dat vind ik ah. wel een, uh, dat is een... mooi ding. Ja, Tijdloze klassieker al. Hij zal kijken, ik heb in 2002, hij is de 19 jaar oud. Maar goed, zij hij nog als een tyrolier, dus... grappig. Nou, daar gaat het om. Ik maak er gewoon lekker leuke uh, ritjes op. Te. Dat is hartstikke leuk, toch? Ja, als ja, je uh, maar voorzichtig doet. Uh, ja. Uh, ja, ik, wil, nou, ik wil even afsluiten met, met een klein beetje voetbal nog. Jong Oranje, he. gisteravond met Fran. Uh, ah, goede wedstrijd zeg. leuk. Uh, twee keer Baudahou. <laughs> Boda, Baudahou. Wie? Van, uh, van AZ. En, uh, uh, ja, die maakte toch twee doelpunten. Dat is wel knap. Hij speelde voor de rest uh, echt heel erg slecht. Maar uh, ja, als je twee keer scoort als spit dan, uh, dan doe je het gewoon goed, hè? Het ja. wordt de grote uh, favoriet voor de, voor de eindzege. Maar ja. um, omdat het een vrij goed team is met de jongens die allemaal heel hoog spelen. Het schijnt ook alleen maar, maar uh, spitskool te eten. Ja, ja. <laughs> maar uh, in ieder geval... Uh, jong Oranje staat in de halve finale tegen Duitsland uh, donderdag, dat is wel leuk. En het allerlaatste is de Copa America. En dit is eigenlijk het, de tegenhanger van het EK voetballen he. hier in, uh, in uh, Zuid-Amerika. Nou, dat zou eerst in Colombia worden gespeeld, daarna in Argentinië. Maar allemaal door COVID en, en gerelateerde zaken is het nu toegewezen aan Brazilië. Ach. En die hebben vandaag laten weten dat, uh, dat ze het dat eigenlijk ook niet willen, want ze zitten aan de vooravond van een derde golf. En wanneer moet het, moet het toernooi beginnen? Over 19 dagen. Nee, dat lijkt mij niet verstandig nee, als ik het nee. zo hoor. Ja, ja, ja. ja. ja. Dus, uh, of dat doorgaat is niet bekend. Nee. We het eigenlijk de Olympische Spelen, of die doorgaan in Japan, er is ook veel tegenstand tegen. Maar ja, we gaan het de komende weken zien. Ja, uh, ja we gaan het zien. Wij, wij, wij, wij gaan ons ook met het EK-voetbal he, voor de grote... Uh, he, heb je hem al? Die oh. juichkeep? Sorry? Heb je die juichkeep al? Oh, ja. <laughs> <laughs> Ik ga nog even naar de Lidl, maar dat komt helemaal goed. Uh, oké. Okay. Ja. Goed. goed. Dan gaan we zo nog wel even over hebben. <laughs> dan gaan we er buiten uit Goed. Ja. niet over hebben. <laughs> goed. Uh, goed. Hele, hele goede uitzending en uh, ik, zie, ik spreek jullie volgende week, hè. Goed. Goed. Doei, doei. doei. Fijne dag, hè. a lady peace let me stay Here in your warm brown arms till I melt away be my day honey be my night if I drift away honey be my light shine on let your light Let your light shine on And I will sail on home Sing a la la la light shine on And I will sail on home Sing a la la la De Cats mensen, paling sound. Rustig, rustig, ja, rustig. Ik krijg ook, ja, ik krijg ook valendammers op uh, over de grond uh, over drie weken. Dus, ja, uh, oh, dat is ja heb muziekkenners. Heb uh, een paar bussen Vim gekocht? Nee, Uur? muziekkenners. Doe ze er goed. Oh. Vim. Ja, Waarom uh, ja, moet we, ik we, dat hebben? Kunnen ze snuiven? Nee, dat zijn deze <laughs> nee, mensen niet. Frank. Oh, dat is Urk. Urk. Nee, dat is de, dat zijn deze <laughs> mensen niet. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Hey Joost, we hadden ja. het net over voetbal ja, de superskondigen hebben de, de Oranje-acties aangekondigd voor het EK. Maar dat is toch wel een, een, een, een ja. situatie waar je denkt van... Ja. Zijn we wel goed met z'n allen? Nou ja, eh, we, we zijn afgedaald ja, ja. uh, tot eenzeligen, heb ik het idee. Ja, ik vind... Ik vind weet je, ik vind... Ik ben sowieso... Maar uh, we, vers, ja, ja, ik zou best wel wat willen verzinnen voor zoiets. En Albert Heijn heeft dan plakplaatjes voor op je arm. Dus ja, Die gaat helemaal onder de plakplaat. Ja, al die spelers zitten onder de inkt toch? Ja, ja die zit al onder ja, de ink. Ja. Maar er komt er ook nog een plakplaatje, plakplaatje plak. bij. Ja. ja, ik vind het van een... Ja, ik vind voetbal enge massa hysterie. Ik zal nooit vergeten dat ik jaren geleden... Toen had Nederland... Een, kan dit een Europees kampioenschap gewonnen? 88. Al? 88. Ik, Ach, ik weet de, het nog. Reed ik over de dreef. van mm -hmm. bij de KLM vandaan. Ja. Er sprongen allerlei oranje idioten... voor mijn auto... Het vlaggen en uh, nou, ik lees ik er bijna van de chocke, jongen. Toen god, verdomme normaal. Ik, ik, ik had een, een, wat een idioot. Ik had een drive-in show in Winterswijk. Ja? En toen reed ik over de snelweg en stonden ze over al die viaducten. ook ja. die, die, die, die, die gekken. Ja. Maar er was net een bus met, met voetballers geloof ik, ook uh, uh, uh, op diezelfde weg. Oh. Dus, nou joh, wist niet wat ik zag. Nee, je idioten. Ja, ja, zo over de A2. Uh, ja. Maar dan ja. ga je als volwassen vent, uh, ga je met een juichkeep het woord of ga je over straat. Ja. Nou. Ja, ik, ik weet het niet. Ik weet wel dat ik uh, in, in het uh, weekend dat Nederland is Europees kampioen van 88, toen heb ik, uh, hij is tegenwoordig stukjes schrijver bij uh, NPO Radio 1, Kees van Amstel, die kwam toen binnen op een gegeven moment. Dag Beckenbauer dag, dag! Ja, daar kwam je zo de genoom mee inzetten. Dus, wie is Beckenbouwer speler? Ja, dat was toen de, de coach van de, van de Duitsers. Oh, okay. ja, maar wij weten vrij weinig van voetbal ja, hoor. Nee. Fra Frankrijk. Dus ik zal altijd even zeggen, maar bekkenbouw was een van de grootste spelers van het Duitse ja. voetbal. En uh, die was toen de coach van de Duitsers. Uh, en dat was een legendarische wedstrijd in 1988. Toen uh, heeft Nederland dankzij een doelpunt van Van Basten... in de laatste minuut uh, de Duitsers op de knieën gekregen. En toen moesten ze tegen die Russen. Nou ja, dat, uh, En daar was Kees ik uh, de... daarop uh, op gebaseerd. Ik van, dat van die ik... wedstrijd tegen ja. de Duitsers in Maar ook het wonderlijke, we hebben het daar al vaker over gehad. Ja. Vind ik, van dat, uh, ja, ze noemen zich supporters... Maar dat die dan van bepaalde groepen elkaar de hersens blijven inslaan. Dat is ook op iets waar we elkaar kroegen op blauw. Ja, ik moest, ik denk, moest ja, er ook man, aan denken. Wat toen is ik, uh, het volk? Ja, maar toen, ik moest er ook aan denken. Zondag toen ik naar de priklocatie in Beverwijk. Hè, dan kom je bij de Zwarte Markt. Ja. Daar hebben ze toen ook een veldslag uh, geleverd ja. uh, de, met supporters. Ja. Ja. Uh, dat dat, dat ja. was daar in die buurt. Dan moest ik daar heel even aan, denk ik. A9, toch? Ja, daar hadden ze afgesproken. Wacht dat dan wat Zwarte Markt heet eigenlijk? Nee, dat heet de Bazaar tegenwoordig. Bevenwijk Bazaar heet het. sultana Simons Bazaar. Nee, Bevenwijk Bazaar, Frank. Nee, Frank, kom. Niet meteen olie op het vuur. Wat verdorie. Er is al genoeg olie op het vuur. We een brieven van nuig Maar het is olie. Autosvissen. Nee, dat kan niet. <laughs> dat kan je volgens mij daar wel krijgen bij die bazaar, hoor. Dus, uh, ja, dat dan denk ik ja, kan je zeker krijgen. Die prik alleen niet. Daar nee, dat, nee, moest nee. ik even een, een tentje voor verder lopen. Maar goed. Uh, maar goed. Had jij ja, nog goed. wat, uh, Ger? Had ik nog wat. Uh, ja, ik weet het niet. Uh. Ik zie uh, dat je ergens aan het uh, scrollen bent door de... Nou ja, ik ben, de bodem. Ik, ben de bodem. ik ben door de bodem aan het... het uh, is van de scrollenbolk. Oh ja. Ja. Uh, <laughs> nou ja, dus, ik vind. Eigenlijk ik vind niet noemenswaardig zo... nieuws. de klant is gewoon altijd leuk... Ja. Open dag met tandprothese Zandvoort. Nou, waarom, wat, wie wil dat niet? Ja, wat, ja, precies. Wat, maar ja, goed. Uh, wat ja. heb ik daaraan? Dit, niks. moment <laughs> <In de> blikrader. <laughs> hoe je een zo. beetje tanden ziet. <laughs> ja. heb je, heb je, wanneer ben jij voor het laatst bij een seksclub uh, geweest, Jaap? Ik? Nou, dat uh, is uh, niet in dit leven geweest. Dat, dat moet haast in <laughs> het vorige ja. leven. Nee, ik ben een ellebrave jongen in dat opzicht. Ah, dus. Hij was dus een, uh, in, in Denemarken bijvoorbeeld. Een journalisten. ja. Journaliste. ja. En die, uh, nou ja, die dacht ik ga even een reportage maken... bij een uh, heropende seksclub. Ja. Maar die ging zelf daar volledig... die vatte haar taak heel erg breed op... naar volledig losgegaan in die club. Oh. En, uh, Zeg maar zelf meegedaan. Zelf meegedaan. Wat goed. Wat goed? Wat goed. En, en, en uh, goe dan met <laughs> Dus uh, ja, dat is wel, wel grappig. Dan uh, ben je wel een goede journalist misschien. Maar mee, nou, dan dan dus ben dan je ook een undercover journalist. In de journalist. Ja, cover, uh, dan, dan, oh, de nou, dan leef, je, dan leef je, je lekker in. Dus uh, wat dat betreft. Dan even mee, jongen. Ja, die ja. journalist was zeker ook een beetje logo, denk ik, in nou ik, ik, ik denk het ook. <laughs> voor uh, uh, tops waren dat? Ja, jullie uh, waren oh, zo... Zijn uh, we uh, al ja, weer? wij zijn er alweer. Nee, ik hoorde hem dat helemaal langzaam. Er ja, ja, ja het is, er moet er een toch een beetje zijn hoofd erbij houden. Ja, Gerard even een kleine ja, eis ja, ja. ja, nee, want we zijn bezig om Ria Valka... We hadden het net aan het afluisteren met Rogging Billy... En Frank, jij go go gooide toch een paar aardige mooie teksten de, daarnaast. Ja, nee, het, het idee is zojuist, want dat is het mooie. Ah, voor ja, ik, ik, ik loop wel langer met we het doen. idee. Oh, nee, ik wil zo graag een, een, een, dat dingetje plaats plaat gaat maken met Ria Valk. Dat vind ik. ik vind Ria Valk echt een fenomeen. Ja. Zij heeft. Uh, er, is een, er is een soort van documentaire uh. gemaakt... Uh, waarin, ja, waarin je kon zien... Ze kan gewoon gitaar spelen. Ze, ze ja. kan ook heel goed zingen. Hm. Ik heb altijd, als ik Ria Valk hoor... Dan zie ik uh, Hans Rubeling weer voor me... Met het Zandvoors mannenkoor in Arendonk. Ja. Ja. ja. Die zei van... Uh, mevrouw, er is allemaal uh, trouw, troep op je hoed. en uh, fruit en dingen... <laughs> Dus, uh, oh, ja. Doe je ook wat hier zo, vroeg Hans. Ja. Ja. Toen zei ze, weet je niet wie ik ben? En toen zegt Hans, er is hier iemand die weet niet meer wie ze is. Ja, dat ja, dat is. heb je met die voor zijn mannenkoren. Ja, dat was mooi, dat optreden in aardig oh, Ja, Legendarisch. Die Pierre Cartner, jongen, die kwam op een gegeven moment naar me toe. Hij zegt, uh, zeg je, dat is een leuk ding, dat optreden met dat mannenkoren. Dus net of ze echt, uh, zeg maar... Uh, Paar glazen op hebben. Ik zei, man, je moest dus weten. Ja, <laughs> alle sportcontinen is leeg, hey, zo. Hans Botman moest uh, Jeroen uh, Reumerman nog uh, ja, bijstaan. bijstaan. Ik helemaal Maar over, over, over, over vader Abraham gesproken. Vroeger had je de Wuppies, weet je? Ja, oh de Wuppies. Oh, oh. en, en, en had je eerst de, de, de, de, de smurfen gehad. En ja. toen dacht hij, nou dan doe ik de Wuppies. Ja. En toen hadden wij uh, bij CNR werken toen. En dan hadden we in het magazijn. Stonden dozen met Wuppies. Ja. En toen heb ik mijn hele kop volgeplakt met Wuppies. <laughs> toen was hij contract aan en toen heb ik de, om de hoek de deur van de, van de, van de directeur ja. opengetrokken. Ja. Ja. We, ze hebben me te pakken. <laughs> weer, niet, weer niet in de... In de nee, maar, hij, nee, hij maar geen humor, het, die man. Van. Nee, ja, totaal geen humor. Nee, weet je nog, met mijn, uh, ik had een keer een optreden ergens in uh, Lelystad <laughs> of Zwifterband of zo. En er waren meer Nederlandse artiesten. En daar uh, zat uh, Pierre Cartner zat, oh, ja. te, te eten. En die allemaal <laughs> kleine kindertjes stond. En meneer, heb je stickers? <laughs> Ik zeg, nee, maar die man daar wel, vader Abraham, die heeft stickers. Dus al die kinderen... Dat onder zou... zijn baard, ja, die ja, ja. Ja, je, je onder zijn baard. Hij heeft helemaal geen stickers, zegt ze. Jawel, die zitten onder zijn baard. <laughs> dan ging je die kleine dreum aan die baard hangen. Die <laughs> helemaal in de vlekken. <laughs> ja, wij ging je eraf, hè. Ik heb het ook weer gehad, sprak. Oh, Ik de sprak. Oh, oh. Hé, hey Pierre, uh, Pierre Kartner. Hé, uh, hey Pierre, kan jij je adem uh, uh, inhouden, lang... Toen zei hij, nou, nou dat is, uh, ja, ik ben net gestopt met roken. En dan kreeg ik een heel verhaal ja, ja. over... Ik zei, nou, dat komt goed uit, want uh, uh, goudvis moet gedekt worden. <laughs> <laughs> Kun jij even langskomen? <laughs> ik vraag me af hoe die mannen uh, op jullie hebben gereageerd. Uh. Ja, niet goed. Nee, nee, nee. Hij nee, nee, nee. trok dat helemaal niet, die, nee, die uh, dat nee, niet trok dat niet, bij. Het is ook een af... apart gevoel uh, voor humor, ja, moet je daarvoor nou, hebben, denk met ik. Maar dat arendonk, dat optreden met het Manicor, heb je. Kunnen we die plaat ergens voor de dag halen? Uh, want het was natuurlijk dat een nummer we uh, gemaakt hadden de Ja, ik kan uit, maar even, uh, Frank. De operette Der Battle Student. Mm -hmm. Van Mar Mario Mar Lanza. Lanza. Mario Lanza. Ja, en het mooie, het mooie van het hele verhaal is... dat uh, wij... Uh, uh, hebben dat nummer opgenomen. En... Uh, Oh, wacht even hoor. Jong. Bij uh, Jaap Eggermond in het studio. Ja, en, en, maar uh, de, de, de originele uh, van Lanza is de basis geweest voor dat hele liedje. Ja, ja. Die zit er gewoon onder. Ja. Wacht even hoor. drink uh, ja, drinklief. Geweldig. Het, uh, ik, ik heb het uh, <laughs> al ingetikt op, uh, op uh, drink, jij uh, buis, maar het komt niet naar boven in ieder geval. Oh, dat is jammer. Dan moet uh, je ja, dat staat er wel voor. in. Ja? Ik hoor net dat het toch in staat, ja, luistert. erin. Dus we gaan kijken of wij dat ten gehore kunnen brengen omdat dat was wel mooi. Ik ging Wegleen er die kop. Eén nacht in Mokum. Ben je in de racecase. Dat was ook leuk. We kwamen naar <lacht> die studio binnen. Ah, nee. en op Niet op dit duur van de... ja? Was daar Ja. Uh, kon je rechtsaf meteen uh, een soort kroegje. wat daar in die studio was in. Mm. En linksaf het uh, geluidshuis. Maar er was van tevoren al aangekondigd. dat die kroeg dat moest een beetje worden verduisterd. Want als die uh, heren binnenkwamen, ze zagen een kroeg. dan werd natuurlijk die plaat nooit meer opgenomen. Dan gingen ze in die kroeg zitten. Ja. Dus het was met krantenpapier en kruisen op de ramen, was dat een beetje uh, voor verdonkere maand. Dus hup, linksaf de studio in en daar zat Jaap Egermond toen met lang blond haar. Ja. Met zijn rug naar het hele circus toe dat binnenkwam. En toen zei die oude bluis, wat hebben ze ziel, op de stoffen geruite pantoffels. <lacht> die zei: uh, Morrie, mevrouw Eggermond. <lacht> Ja, ja. Oh, ja. ja, hij is voor voormalig drummer een van de Golden geweest, geloof Dat ik ook. Ja, humor, ja. ja, ja, ja. Wat een humor, ja. <laughs> Maar uh, hoe reageerde die Eggermond eigenlijk? Ja, die was wel wat gewend. Man, ja. dus, uh... Wacht even hoor, jongen. Ja, het is, ik is helemaal... Het is... helemaal uh, ik, heb je hem dan niet gevonden? Is het niet ergens op een, een of ander uh, ja, bestandje ergens uh, teruggekomen? Maar nou, ja. uh, je had uh, over, over Zandvoorts uh, entertainment gesproken, ja? Mm. Je had ook nog de plaat van Zandvoort Parel aan de Zee? Die, uh, die heb ik, uh, die heb ik uh, wel ergens staan, maar dan moet ik eventjes. Ja, dat we uh, uh, uh, ja maar dat is, het, het, het, we hebben nog een minuut hoor, jongens, dus uh, dat, dan kan ik dan wel een klein stukje van oh, het laten op, horen. Dus, uh, dan moet ik eventjes hier naartoe. Uh, ja, ik heb hem eventjes. Dus, dat, uh, dat, dat klonk ongeveer zo, mensen, dat, uh, dat Parel aan de Zee verhaal. Wat is dit nou? Parallax, hè? En dan ben jij. Ja, ja, ja Krijgant, samen met Patrick. Patrick van Kessel, met uh, Johnny Craigram, met Allard Kalf, uh, die erop te uh, horen ja. is. Ja. En René van Colm, ja. drumde zelfs. Oké, dat wel. Nooit geweest? Niet? Nee. nee, dat kan niet. Maar het is voor mij nieuw. Echt hoor? Ja. Is een hit alleen in zijn geweest hoor. Ik loop wat door de stad, wil weg van alle stress. Verlangen naar rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden. Dat is dan uit je hoofd gescholden. Dat heb ik in geuren kleuren toen dat dat uh, speelde. Dan vertelde weet je het echt niet meer. Nee. Oh, dat is het <laughs> lang geleden? Ja, ja is een uh, jaar of uh, tien terug. Goed, uh, we gaan uh, op naar het uh, nieuws uh, van, uh, van 11 uur. Dus uh, ik zal hem uh, even bewaren hoor. Tot dus, uh, zover. Het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.